De gemeente van Maastricht wil in gesprek gaan met de actievoerder... die gisteravond de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester daar verstoorde. Al twaalf jaar lang moeten zij in een vies geboden. Kom eens even hier staan. Nee, dan kunnen. eens voor u staan. U heeft mij dat beloofd. De actievoerder wilde aandacht vragen voor de dakloze opvang in de Limburgse stad. Er zouden te weinig plekken zijn en de opvang zou te smerig zijn... De man zegt best in gesprek te willen gaan met de gemeente. Het gaat niet om mij, dus ja, ik, ben daar, ik sta daar wel voor open. Om met de gemeente en Levanto en welke organisatie dan ook om daar ja, in gesprek mee te gaan. En woon je in Zeeland? Blijf dan vooral vanavond even wakker. Want met een beetje geluk kan je dan de eerste raketlancering uit West-Europa zien. Het ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit van zakenman Richard Branson schiet vanavond een aantal satellieten de lucht in. Gebeurt allemaal in het zuiden van Ierland en is als alles goed gaat 20 minuten over 11 vanavond te zien. Boven Zeeland dus. <tied> Ja, gezondheid. Dikke kans dat je dit geluid nu veel om je heen hoort. Er is een griepgolf en daardoor zijn bij veel bedrijven de roostermakers hartstikke druk. Ook in ziekenhuizen en verpleeglocaties krijgen ze de schema's lastig rond. Onze verslaggever Bernette wilde langs bij onze roostermaker om te checken hoe het gaat. Alleen, hij is ook ziek. Gelukkig had zijn collega nog wel even tijd. Goedemorgen, roosterbureau Thijs. Ah, wat vervelend joh. Nou, dan zou ik zeggen heel veel beterschap. Hoe is het hier? Nou, het, uh, het is uh, veel uh, zieken al een tijdje, eigenlijk al een paar weken. Oh, daar gaat ook de telefoon. Uh, zal dat weer een uh, ziekmelding zijn? Dat ja. zou heel goed kunnen. Mag ik hem even opnemen? Ja, Roosjebureau met Thijs. Ja, en het was inderdaad weer een ziekmelding. Het weer vanavond nog verspreid over het land, wat buien. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Morgen een wisselvallige dag en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In onze regio is de spits ook langs, maar zeker aan het oplossen. Uitzondering nog op de A44 Amsterdam, richting Den Haag, tussen knopen Burgerveen en Aflid Noordwijk Noordwijkerhout. Hier 10 minuten vertraging en een file van 5 kilometer.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 Dat um, is een beetje het verhaal. En wat ze dus gaan doen. En ja, Astrid uh, kennen we nog uit 2013, toen ze boxen uh, hadden so, uitgebracht. Uh, dus tien jaar na uh, dato is dat album, naar mijn idee, ook nog een van de albums die recht overeind is blijven staan. En dit nummer is een van die iconische nummers die op dat uh, album terug te vinden zijn.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 ook branden toe. Ja, um, heel veel auto rijden vooral. <laughs> ja. Ja. Dat was ja, we waren de enige met een rijbuis in ja. ons. Uh, uh, ja, uh, uh, ja uh, wij tweeën. En de uh, jongens niet. Die hadden allemaal. <laughs> ah, ze zijn lekker geëmancipeerd dan in <laughs> ja, ieder geval. Dus wij. Uh, Luie dus donders die kerels ook he. God. Uh, <laughs> ja, ja. ja, nog de, heel jong dus. Dan uh, ja. ja. uh, laten de dames ook. het werk allemaal doen. Uh, Pot verdoen. Uh, vonden we niet erg. Vond wel leuk. Ja. Goed in ieder geval. Uh,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 Uh, maar Walnut Tree is dus een van die drie nummers die op dat, ja, op de EP Watering mm -hmm. My Plants terug ja. te vinden is. En die ga je horen. Ja.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 Just look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 We hebben er nog eentje. Yeah. En dat is ook nog een nummer waar we de avond, tenminste het live gedeelte, in ieder geval af mee gaan sluiten. En dat nummer dat heet Unknown Emotions.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 De stream Inside a flow of unknown emotions en van een Ik get het nu. Just let them pay my unknown emotions. <applaus> Thank you. Ja, Dat waren ze, uh, Sophie en Iris. Uh, we gaan straks nog even met ze praten, want het is uh, nog steeds uh, ja, we hebben nog tijd over.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 Mijn oh, nummers komt er eind. En ook aan deze. Dus wet was dit uh, met last. En uh, we gaan nog even napraten uh, met de dames. Want... Um Allereerst natuurlijk het, de, de vraag of jullie het leuk hebben gevonden. Ja, zeker. Super leuk. Ja? Het leuk om ja. te spelen. Ja? Eerste, eerste keer in het nieuwe jaar. Dus, uh, oh, ja. Ja, dan mogen wij weer uh, dit uh, fijn afvinken. Ja, toch? Ja. Uh, staan er nog meer uh, nog optredens um, in de nou, planning? We zijn wel bezig met uh, wat e-mails hier en daar... maar nog niks is geconfirmd. Eind deze maand hebben we nog uh, iets in een schouwburg. Een schouwburg?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 Ehm, um, uh, ik, ik ben eigenlijk echt een nep Alkmaarder. Jij bent een ben nep Alkmaarder, maar waar kom jij dan echt uh, oorspronkelijk vandaan? Ja, wel echt Alkmaar, maar het, zeg maar, ik, ik ben er nu eigenlijk nooit meer, dus. Uh, ah. Echt dat, ja. Dus het is, uh, het is over met, uh, met, met Alkmaar, ja, in dat Ja, wel ah. in mijn hart. Nog. Ah, ah. Maar, maar vind je het, uh, vond je het ook wel een mooie stad of niet? Ja. ja? ja. En ook uh, voel, voel je je er ook thuis? Um,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 Ja, dat contrast ik is wel heel leuk. O, kun je je opladen dat ja, soort dingen. Klopt, ja, ja. Um, Vianne, dat mm -hmm. ligt aan de andere kant van de lek. Ja, Als je ja. aan de ene kant uh, staat, kan je Nieuwe Gein zien. Woont die uh, muziekliefhebber Niek Wolters. En, uh, ja, Spinvis. Ja. Uh, en wat zeg je? Spinvis. Ja, en die ook. komt er ook wel. Uh, ja. Maar um, Vianen, uh, want daar ben je natuurlijk opgegroeid. Ja, ja, ja. ja. Want, ja. Uh, wat is dat voor plaats eigenlijk? Nou, ik heb het altijd wel... Uh, ja.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 dus, uh, het is zoiets als vogelenzang... Waar, uh, waar je uh, eigenlijk het hele jaar op één A4'tje kan beschrijven. Ja, zoiets? Ja, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, wel een leuke turnschool. Ik ging al turnen en ja. uh, koor. En, uh, dat was allemaal wel. Op zich dus wel veel met kunst, dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Ben jij ook kunstzinnig ingesteld in dat opzicht? Ja, Want als jij het, ja. um, fotografie doet mm. uh, voor mode... dan neem ik aan dat je ook een beetje ja, een oog je hebt wel, uh, voor kunst en ja. cultuur. Ja, ja, ja. wel creatief, ja. ja.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 En uh, ik vind het vooral vet als je echt helemaal in die wereld kan duiken van de film, dat je het gevoel hebt alsof je daar bij bent. Ik vind je heel lekker achter ja. te in, in. Nou, film. ik heb er, uh, ik heb uh, omdat ik een klant bij Zigo ben... Hmm. hebben ze op een gegeven moment gezegd: je bent al zo lang. Uh,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 Bowl.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 En dan zal hij ook weer het een en ander laten horen. Sunshine Stay van Francis Blake, Want ja, tradities moeten in ere worden gehouden als het gaat om de afsluiting. Tot volgende week, dag. Day. Our hearts ache. My wife and I want to say.